Thuis. ...maar de eerste die er wordt opgeroepen is Michel Mulder. We luisteren even mee. Bronzowei prizor, представiteel Nederlander, Michael Mulder! Ik ben benieuwd of hij uh, zijn telefoon inmiddels heeft aangehad. Want dat deed hij niet, ook niet na de gouden medaille op de 500 meter. Hij wilde de focus bewaren. Natuurlijk genieten van de huldiging in het Holland House. Van de huldiging op Medals Plaza. De telefoon bleef uit tot nou gisteravond vanmorgen wellicht. Die zal ontploft zijn met berichtjes. Michel Mulder heeft zijn tweede medaille op zak na het goud op de 500 meter. Het brons op de 1000 meter. Hij is de beste sprinter ter wereld. Niet voor niets twee jaar op rij geworden. Hij heeft dat eigenlijk deze Olympische Spelen weer bewezen. Met die gouden en de bronzen medaille op de twee sprintafstanden. De 500 en de 1000 meter. En nu kan hij gaan genieten van alles wat er nog meer te beleven valt in Sochi. En reken maar dat hij dat gaat doen. De zilveren medaille gaat naar Canada. We luisteren even mee weer. Danny Morrison. Hij stond al te springen achter het podium. Zo, dat is een flinke sprong zeg. Waarmee hij het podium daar betreedt. Met de knieën bijna tegen de onderkant van de kin. Danny Morrison, 28 jaar... Getraind door een Nederlander, door Bart Schouten. Zou eerst niet rijden, maar Gilmore Jr. stond zijn plek af. En dus mocht Danny Morrison wel rijden op de 1000 meter. En hij pakt zilver een prachtige comeback. Nadat hij vorig seizoen zijn kuitbeen brak. In de aanloop naar dit Olympische seizoen een enkel blessure opliep... na een valpartij met een uh, mountainbike. Maar hij is op tijd in vorm zilver voor Danny Morrison. Zijn eerste individuele Olympische medaille op zijn derde Spelen nu het moment voor Stefan gold medalist and olympic champion representing Netherlands золотую медаль и звание олимпийского чемпиона завоевал представитель Нидерландов Стефан Гротхон een mooie sprong ook voor Stefan Groothuis, 32 jaar uit Emper. hij die zoveel meemaakte in zijn carrière, zoveel blessures had, een grote depressie, overkwam, terugknokte, ook op het ijs, afgelopen winter of na de winter nog een blessure kwam terug en pakt goud in Sochi met een prachtige kilometer. Hij heeft een gouden medaille ontvangen van Bernard Rijsman... die hem even kort wat toe zei. En nu krijgt hij de bloemen van Roland Maillard. Hij maakt een buiging voor de Zwitser. heeft de bloemen in zijn handen. Stefan Groothuis heeft de hoofdprijs der prijzen te pakken. De gouden medaille op de imposante afstand de kilometer. En hij gaat luisteren met ons naar het Wilhelmus weer... Het Milhelmus na een schaatsafstand heren, op de medalsplaza. Plaza. Veel Nederlandse fans zingen uit volle borst mee op het Medals Plaza. En ja, ze hebben iedere dag zo'n beetje wel de mogelijkheid om het Wilhelmus te oefenen. Stefan Groothuis zong ook zachtjes mee met het Wilhelmus dat voor hem werd gespeeld. Twee uur sliep hij afgelopen nacht. Ik ben benieuwd hoeveel, nacht hij, hoeveel uren hij vannacht kan slapen... na al de emoties en de impressies die hij nu weer meeneemt. Overmorgen de 1500 meter is de volgende klus voor de gouden medaillewinnaar op de kilometer... voor Stefan Groothuis. Morgen dus in ieder geval geen medaille. Dat wordt even wennen. Maar morgen wel een huldiging van Wust en Boer. Dat mooie zilver en dat mooie brons van vandaag... bij de 1000 meter voor de vrouw. En zo spreiden we dat uh, prachtig uit. Elke dag een medaille of een medaille huldiging. Maar dan zitten we, denk ik, als ik goed reken, zaterdag helemaal zonder. Uh, ja, maar dan winnen we wel weer medailles. Denk je, ja? Dus dan we oh, wel weer nou, er. dan is dat geregeld bij deze. Vanavond, we zeiden het al om tien uur nog eventjes langs de lijn natuurlijk. Daar onze gast, Andrea Nuit en Anita van Doeren. We wensen u daar veel plezier bij. En natuurlijk ook bij Dit Is De Dag. Daar ga je ook nog even in. Ja, straks. zo meteen om half zeven. Eerst het nos nu van zes uur. Wat ons betreft, tot morgen. Dag.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 Zulver. Ik had dat niet moeten doen. Zwijgen is goud. En ik bied er dan ook hiervoor mijn excuus aan. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Verbeter de performance van uw organisatie. Management Drives. Mastering Leadership. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives. Mastering Leadership. De psychiatrische patiënt is niet ziek, alleen een tikje anders. Met die opvatting probeert de antipsychiatrie in de jaren 70 voet aan de grond te krijgen. In andere tijden voorman Jean Foudraine van de bestseller Wie is van hout? En het gewaagde experiment met een therapeutische gemeenschap voor jongeren. Vanavond vijf voor half tien op twee. Balen! Uh, balen. Balen! Jawel. Uh, parkeren met mijn telefoon. Achteraf betalen. Nooit meer bij zo'n automaat. Vloeken staan te balen. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Dit is radio 1. Met Thijs van den Brink. Heeft de koning zich in sortie onwaardig gedragen? Daarover praten we zo in Ditste Dag. Nu is het uitgestelde NW-journaal met Renate Evers. Buurtbewoners in Beeldhoven-Noord zeggen dat er in de laatste tijd vaak is ingebroken in hun wijk, waar ook oud-minister Borst woonde. Ze vrezen dat Borst een inbreker tegen het lijf is gelopen en dat dat haar fataal is geworden. De burgemeester van Beeldhoven spreekt tegen dat er een inbraakgolf is in de wijk. De politie is op zoek naar mensen die de laatste tijd contact hebben gehad met Borst. Premier Rutte reageerde vandaag uit Brussel geschokt op het nieuws... dat de minister van Staat zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Het is natuurlijk al heel erg triest en droevig uh, dat Alsborst is overleden. Uh, en nu ook het feit uh, dat er mogelijk sprake is... Uh, van uh, hele uh, vreemde uh, na het onderzoeken omstandigheden is natuurlijk wel een extra factor die het extra triest maakt. Ook andere politici reageren geschokt op het nieuws over de oud-minister. D66-leider Pechtold noemde het in en in triest. De vrouw die gisteren in een bus op het Almeerse stationsplein werd neergeschoten, werd per ongeluk geraakt. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De 39-jarige verdachte had ruzie met een andere man in de bus. Die ruzie liep uit de hand en de man schoot per ongeluk de 34-jarige vrouw in de rug. Ze had niets met de ruzie te maken. De vrouw werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zit nog vast.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 Van de twee minderjarige verdachten kreeg er één 60 uur taakstraf, de ander kreeg geen straf. Waterschappen in Flevoland en Overijssel gaan actie ondernemen tegen loslopende honden. De dieren zouden de dijken verzwakken door kuilen in het gras te graven. Het kost veel tijd om de schade te herstellen en bij slecht weer zijn het zwakke plekken, zeggen de waterschappen. De komende tijd wordt extra gecontroleerd op loslopende honden en worden waar mogelijk bekeuringen uitgedeeld. Volgens een woordvoerder mogen er officieel geen honden op de dijken komen, maar wordt het oogluikend toegestaan. In Sochi hebben de Nederlandse schaatsvrouwen twee medailles veroverd. Op de duizend meter won Irene Vuust zilver en veroverde Margot Boer brons. Goud was voor de Chinese Zhang. Nederlandse totaal staat nu op twaalf medailles. één meer dan het record van de Spelen in Nagano in 1998. Bij het kunstschaatsen meldde de Russische favoriet Yevgeny Pluschenko zich vanmiddag vlak voor zijn Olympische kuur geblesseerd af. Pluschenko won zondag nog goud in de landenwedstrijd. Dat was zijn vierde Olympische medaille. Het weer, het is bewolkt en een gebied met regen trekt vanuit het zuiden over het land. Vanavond trekt die regen weg. Morgen eerst geregeld zon en een graad of zeven. Tegen de avond gaat het opnieuw regenen. Zaterdag gaat het hard waaien met aan zeekans op een zuidwestenstorm. En van de ANWB. Weet waar de files staan? Ja, de avondspits die stelt niet zo heel veel voor. Een paar ongelukken en pechgevallen hebben we wel gehad. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat een van de langste files. Voor de afrit Kerkdriel, 6 kilometer. Er stond een vrachtwagen stil, maar de rijbaan is weer open. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... voor de afrit Den Dolder, 4 kilometer. Ook daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is nog dicht. Zo in Dit is de Dag. We dingen steeds vaker af bij een aankoop. Moeten we ons daarvoor schamen?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 Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond. Nederland is geschokt door het bericht dat oud-minister Borst... waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Wat kan er gebeurd zijn? En was het een koningwaardig? De manier waarop Willem-Alexander zich in Sochi gedroeg. Dat en meer. Praat mee op Twitter met de hashtag DIDD kan niemand zijn ontgaan. Het bericht dat oud-minister Els Bosch, die maandag dood aangetroffen werd, waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Oud-minister Els Borst is overleden. Els Borst is overleden. Borst werd dood in haar garage in Beeldhoven gevonden. Onder verdachte omstandigheden. Onder verdachte omstandigheden dood gevonden. De doodsoorzaak kan niet worden vastgesteld. Onderzoek kan drie dingen uitwijzen. Een natuurlijke dood, ongeluk of misdrijf. De natuurlijke dood, dat kunnen we uitsluiten. Dus er blijven nog twee scenario's over. Waarschijnlijk gaat het om een ongeluk of een misdrijf. In ieder geval geen natuurlijke dood. Nou, het is zeer waarschijnlijk dat zij door geweld om het leven is gekomen. Els Borst is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van een misdrijf. In en intriest. We gaan er straks over praten met uh, Gelof Leistra... misdaadverslaggever van Elsevier. Gelof, goedenavond. Goedenavond. De politie gaat uit van een misdrijf. Verraste dat jou nog? Nee, op basis van wat er nu uh, bij de politie bekend is... is dat niet uh, verrassend. Nee, maar op basis van wat je de afgelopen dagen had gehoord? Nou ja, je, je zag al meteen dat het uh, onderzoek groot werd aangepakt... en uh, het lichaam werd in beslag genomen voor sectie... Uh, natuurlijk moet je dan nog rekening houden met, uh, met een ongeluk... maar politie is uh, echt deskundig genoeg om te zien wat er, wat er gebeurd is. Dus uh, ja, je kon eigenlijk wel aannemen dat, er, uh, ja, dat het op een misdrijf uh, uit lijkt te draaien. Goed, straks na half zeven praten we verder. We beginnen met Wim Kranendonk, de hoofdredacteur van het reformatorisch Dagblad. Hij haalde vandaag flink uit in zijn hoofdredactioneel commentaar naar koning Willem-Alexander... Volgens uh, het RD gedroeg de koning zich in Sochi niet wijs en waardig. Sterker nog, hij gedroeg zich als een kind. Meneer ook goedenavond. Goedenavond. U haalt ze uit naar de koning. U moet flink pissig zijn geweest. Want de band tussen de oranjes en het volksdeel waar u voor staat is doorgaans warm. Dat is hij nog steeds. Maar we hebben wel even op dit moment uh, met uh, onze ogen uitgevreven... als we beelden, zagen en berichten hoorden over het gedrag van ons koningspaar in Sochi... Ja. Ja, want wij, we kenden hem toch zo wel. Hij is altijd enthousiast bij sportwedstrijden. Uh, dat is ook prima. Hij is altijd uh, enthousiast over sport geweest. Maar er is een verschil. Sinds 30 april vorig jaar is hij koning der Nederlanden. En daar past een bepaalde statuur en waardigheid bij. En dat betekent niet juichen, niet te sportief kleden? Waar zit het hem in wat u betreft? Het zit hem maar vooral in zijn gedrag... Uh,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 met instemming van de Tweede Kamer... door de Nederlandse regering. En dan heeft hij zich te voegen naar het beleid van de Nederlandse regering... en rekening te houden met de discussie die er in de samenleving is geweest. We weten allemaal hoe je ook over een aantal zaken denkt... dat het nogal wat discussie is geweest over het mensenrechtenbeleid in, uh, in Rusland. Poetin is daar het symbool van. Uh, er is veel... Uh, debat geweest of hij wel moest gaan, waar er waren genoeg bezwaren, en op het moment dat hij daar als uh, goede vriend met Poetin een pilsje gaat staan te, te drinken, brengt hij de Nederlandse regering gewoon in verlegenheid. U neemt het op Wat voor de homo's u... in Rusland? Wat zegt u? U neemt het op voor de homo's in Rusland? Ik neem het niet op voor de homo's in Rusland, ik, ik heb bezwaar tegen het mensenrechtenbeleid zoals dat in Rusland plaatsvindt, en dat wordt heel erg gefocust op de homo's, maar dat is veel breder. En daar heb ik bezwaar tegen en formeel heb ik vooral bezwaar tegen het feit dat hij uh, zich daar uh, heeft laten, ja, min of meer laten gebruiken door de koep die uh, uh, president Poetin even pleegde door onverwacht binnen te stappen en uh, een gezellig babbeltje te gaan maken. Ja, maar u heeft uh, geen bezwaar gemaakt tegen zijn bezoek aan Sochi. U vond wel dat po Rutte daar niet heen mocht, schreef u in een eerder commentaar. Dan is het toch ook niet zo raar dat je een biertje drinkt als je daar op visite bent? Eh... Uh, ik heb uh, in het verleden bezwaar gemaakt tegen de zware delegatie die hier uh, naar Rusland ja, is Ja, maar die, dat, dat, dat uh, richtte ik, zich vooral op Rutte, niet op de koning. Ik heb het even nagezocht vanmiddag. Wat zegt u? Dat richtte zich vooral op Rutte, uw bezwaar, en niet op de koning. Nee, dat, dat klopt. Dat klopt. Ik, ik, ik heb er ook geen bezwaar tegen als hij ervoor kiest om daar naartoe te gaan... hoezeer ik het betreur dat hij dat op zondag doet... Maar uh, ja. dat hij daar naartoe gaat, dat is een keus die hij wat mij betreft mag maken. mits de Kamer en de regering daarmee akkoord gaat. Ja. Die is daarmee akkoord gegaan. Maar hij weet hoeveel bezwaren er leven, hoezeer... Poetin het boegbeeld is. En als de Nederlandse regering van tevoren had geweten dat Poetin naar binnen was gekomen, daar wijzen alle berichten inmiddels op. Dan had ze zich wel even achter het oor gekrapt. Ja. Poetin heeft daar de regie over genomen, heeft laten zien als ik niet met de regering kan praten, praat ik wel even met jou, de achterkoning. En heeft daar een beetje uh, mooie siers aan okay. maken met uh, het drinken van haar pulsje. U eindigt uw commentaar met een bijbeltekst: Wee het land welks koning een kind is? Voelt u ja. een enkele schroom om zo'n tekst op deze situatie van toepassing te verklaren? komt uh, de tekst uit het boek Prediken wat allerlei levenswijsheden uh, uh, debiteert en waar, waar we veel van kunnen leren. Ah, ja. En die waarschuwt dat op een gegeven moment een koning die zich als een kind gedraagt of een kind is, dat dat uh, niet ten beste van het land is. Ik heb geen bezwaar om die tekst daarvoor te gebruiken. Oké. Okay. Wim Kranendonk van het RD, hartelijk dank. Dank u wel. De dag van Maarten. Maarten, wat heb jij vandaag gedaan? Nou, ik ben me uh, vandaag gaan verdiepen in het uh, een van het nieuws dat we meer zijn gaan afdingen in um, uh, of dat eigenlijk wel zo'n goed idee is, dat afdingen. Dat is een, nieuws, een onderzoek van uh, Research, INO Research. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat moet uitspreken. Uh, 47% van ons doet het. 41, uh, 31% van die mensen uh, doet het nu vaker dan drie jaar geleden. Het heeft ongetwijfeld ook iets te maken met, uh, met de crisis. Nou, uh, maar 52% schaamt zich er een beetje voor. Doet dat uh, niet zo graag. Toen dacht ik, ja, misschien is dat wel een beetje terecht. Want uh, hè, dat altijd maar voor een dubbeltje op de eerste rang zit, heeft dat niet een prijs. Zijn we, uh, uh, zijn, zijn we ons daar wel uh, bewust van? Nou, eerst even naar die afdingen. Kees de Gelder, uh, directeur van Gerald Nederland, uh, meubel. Dat is een, een meubelbedrijf, meubels en elektronica. Daar gebeurt het vooral heel veel dat afdingen. Hij is naar eigen zeggen geboren tussen de meubels. staat in zijn wereld bekend als de meubelprofessor. Hij begeleidt en adviseert kleinere meubelbedrijven en hij komt regelmatig van die uh, afdingen de klanten tegen. De laatste jaren wordt er meer om korting gevraagd. Dat klopt, consumenten die uh, gewoon echt hard onderhandelen over korting... die er echt een spelletje van maken. Is dat leuk? Als het zo hard gaat, is het niet leuk. Nee? Nee, als iemand echt gewoon op een hele brutale manier... Uh, een prijs probeert te forceren... en dat ook nog uh, goed gebekt probeert te doen... En, en zegt van als ik geen 10% korting krijg, dan ga ik naar een collega... dan is dat geen leuk gesprek. Dan, dan ken ik ondernemers die zeggen van nou meneer, dan gaat u toch? Ja, zo gaat het dus soms. Uh, keihard en uh, nare gesprekken. Uh, nou ja, de 52 procent, ik zei het al, schaam zich ervoor... Uh, doet, het doet het niet zo graag. Ik vroeg me af, wat zit er nou achter, achter dat gevoel van die mensen? Uh, nou, dat vroeg ik aan cultuureconom Arjo Klamer. Omdat die uh, daar niet aan gewend zijn, vind ik het ook niet leuk... Worden er ook niet gelukkig van, in tegendeel worden er zelfs uh, ongelukkig van. Ja, die hebben liever zekerheid, willen weten wat ze betalen en willen ook dat dat klopt en dat goed is. Zodra je gaat onderhandelen of er is een mogelijkheid voor onderhandeling, ontstaat de onzekerheid. Zodra mijn studenten het idee krijgen dat ze kunnen onderhandelen over een cijfer, dan krijg je chaos. Ja, maar dan kom je er later achter dat je dat verzuimd hebt... en daardoor te veel betaald hebt. En dat geeft toch weer een slecht gevoel. Dus er is iets gezegd dat we er allemaal gelukkig van worden. Ja, dus toen dacht ik... nou, kennelijk zit er iets in ons, een soort gevoel... voor eerlijkheid, voor... Je betaalt iets en dat is ook iets waard. Een soort eerlijke prijs. Ik dacht, daar ja, moeten we niet. Hè, de Consumentenbond juicht het allemaal heel hard toe. Hè, laten we vooral uh, flink afdingen. Goed dat de mensen prijsbewust zijn. Toen dacht ik, ja, prijsbewust. Maar we zijn ons misschien bewust van de laagst mogelijke prijs. Maar zijn we ons ook bewust van een eerlijke prijs? Nou, dat, uh, dat uh, moeten we daar niet meer op letten. Dat vroeg ik aan Nico Rozen. Hij is uh, bekend van Max Havelaar, Fairtrade. En bedacht in de jaren tachtig die term, eerlijke prijs. Uh, ja, ik denk dat het wel belangrijk is om te denken in termen van een, uh, van een eerlijke prijs. En bij Soleridad hebben we dat gedefinieerd als de prijs die de waarheid zegt over de echte kosten van een product. En dan kijk je dus niet alleen naar de economische kosten, of die zo efficiënt mogelijk geproduceerd is. Maar ook of die prijs de sociale en milieukosten representeert. En eigenlijk iedere dag merken we dat dat in hoge mate niet het geval is. Ja. Uh, dus als de kledingindustrie in Bangladesh ingestort omdat er uh, geen, niet geïnvesteerd is in een veilige werkplek voor mensen. Uh, en dus in de kostprijs van kleding niet verwerkt is... Uh, bescherming van werknemers... dan betalen we eigenlijk te weinig voor het product. Ja, dus dat, uh, dat gaat natuurlijk hè, bij Saludare dat vaak om, om, om producenten ver weg. Maar ik dacht, nou ja, misschien geldt het ook wel voor de groenteboer om de hoek. Die moet er ook van leven. Uh, ik merk altijd uh, dat ik daar uh, veel meer moeite heb om moeilijk te gaan doen over een prijs. En dan denk nou ja, die man die gun ik juist wel wat extra's. Want ik vind het ook wat waard. Dat daar een, een winkelcentrum zit. Ik wil daar geen leegstand. Is die angst reëel? Nou ja, volgens Arjo, Kla, uh, Arjo Klamer, econoom, is dat zeker reëel? Ja, dat is altijd het risico. En wij als consumenten moeten ook bij, bij ons zelf te raden gaan. Wat willen wij eigenlijk? Willen we uh, zo'n soort uh, cultuur waar alles aan is en onderhandelbaar en waar uh, echt naar de bodem onderhandeld wordt. Of willen wij ook een, uh, een wereld waar er winkels uh, om de hoek zijn, waar we. ...de dingen kunnen krijgen, ook al is het wat duurder... ...en waar de prijzen gewoon vast liggen... Ja, dan moeten we ook eens goed om te zeggen dat dingen kostbaar zijn en dat het ook moeite waard zijn om daarvoor te betalen. Nou, tot zover een beetje de preek. Uh, want misschien mo moet ik die Wiklies ook niet teveel tegen, uh, tegen zichzelf in bescherming nemen of tegen ons. Uh, moeten we ook maar gewoon lekker gaan aandingen uh, of af afdingen. Want nou, misschien kunnen ze wel heel goed uh, nee zeggen. Nou, dat vroeg ik aan meubelprofessor. Ik uh, noem hem meer daar zo, uh, Kees de Gelder van garant. Zijn die Wiklies een beetje voorbereid op die afdingers? Dat is, dat is een standaard cursus, dat, dat, mensen worden er inderdaad wel op gewezen van hoe ga je om met een lastige klant, hoe ga je om met een klant die een korting vraagt. Probeer je dienstverlening en je product extra naar voren te brengen en probeer te benadrukken waarom je dit product aan die mensen wilt verkopen en wat de garanties die de mensen krijgen voor in de toekomst en dat ze een mooi interieur krijgen. Ik probeer vooral de mensen te overtuigen waarom de prijs wel goed is. Ja. Ja, dus dat is de tactiek. Uh, en de conclusie voor mij is... bedenk voordat je gaat afdingen... bij wat voor winkel je nou eigenlijk bent... wat is het, het product je eigenlijk waard... en op welke manier ga je onderhandelen. En niet meteen met het gestrekte been erin... bij de lieve mevrouw om de hoek. Als uh, die service om de hoek je tenminste wat waard is. Ja. Dit was de dag waarop bekend werd dat sporten na alle waarschijnlijkheid duurder wordt. Sportclubs hebben te maken met dalende inkomsten en stijgende uitgaven... waardoor wij volgens Remco Hoekman van het Mulier instituut de komende jaren meer gaan betalen. Het rek is er een beetje uit en we gaan zien dat in de komende jaren de contributie daardoor omhoog gaat. Dit was de dag waarop de rechter negen examendieven van het Ibn Galdun College... onvoorwaardelijke werkstraffen oplegde tot 170 uur. Ook werden de hoofdverdachten veroordeeld tot een zelfstraf van een maand... maar die komt wegens voorarrest te vervallen. De rechter sprak de scholieren streng toe. De examenroof van de eeuw. Zo stond jullie zaak in de krant. Het eindexamen in zijn kern geraakt. Dit was de dag dat bekend werd dat wederom een Deense dierentuin een giraf wil executeren. Zondag werd Marius voor de ogen van het publiek afgemaakt en aan de leeuwen gevoerd. Hij zou evenals het nieuwe slachtoffer niet in een fokprogramma passen. En wat wil het toeval, het dier dat nu op de dodenlijst staat... Heet ook, u raadt het al, Marius. De directeur van landgoed Hoenderdaal, Robert Kruijf... springt voor Marius 2 in de Bres. Ik was licht verbijsterd. Ik denk dat ze het toch niet nog een keer gaan doen. ze zijn hier van harte welkom. Dus ja, dan kan je discussiëren over de noodzaak. Deze giraf is van harte welkom. Wellicht daar tot Marius 2 dus binnenkort wel rond in Nederland. Ja, dit is ook de dag waarop de Nederlandse sprinters opnieuw twee plakken wonnen... op de 1000 meter in sortie, terwijl de Amerikaanse favorieten Bo en Nesbit zwaar teleurstelden. Gisteren faalden de Amerikanen Johnny Davis en Brian Hansen... ook al op diezelfde afstand... waarop schaatsers tussen de 50 en de 60 kilometer per uur over het ijs razen. In sortie is Bert van der Tuuk... de ontwikkelaar van de Nederlandse scha uh, schaatspakken. Meneer van der Tuuk, goede avond. Goede avond. Ja, die Amerikaanse sprinters die, die hebben een pak waar een gat in zit. Kan dat de oorzaak zijn van de tegenvallende resultaten? Um, nou ja, dat kan zeker. Ik denk maar niet alleen het gat, maar het pak uh, kan de oorzaak uh, zijn. En uh, ik denk dat ze te veel, uh, dus na het accelereren, moeten ze te veel wat uh, leveren om uh, de snelheid vast te houden. Dat, dat is wel wat je ziet. Ja. Dus ja, dat zou, uh, zou best kunnen. Maar goed, wil je het zeker weten, moet je natuurlijk het pak meten. en... Uh, ook bij 40, tussen de 40 en de 60 km per uur. En, uh, en als je dan uh, veel meer weerstand hebt, zoals uh, bij onze pakken, ja, dan is dat het verschil. Ja, u heeft het pak wel eens getest, of niet? Nee, de Amerikaanse pak heb ik nog niet getest. Nee, ja. heb hebben ze het zelf eigenlijk getest? Hey, ik vraag het maar af. Ik vraag het maar af. Ik denk dat, uh, dat het een leuke uh, marketing was, alleen uh, ze hebben het dus blijkbaar overschat uh, dat er andere landen daadwerkelijk onderzoek doen. En uh, ja, nu uh, op de baren zitten, de spotters, tenminste, voelen zich wel een beetje uh, Ja, Want u heeft wel eens pakken met een gat getest, klopt dat wel? Ja, dat klopt. Ja, en we, en hebben, we, hebben, we hebben zelf uh, meerdere malen zo'n ventgat op de rug uh, getest. Uh, drie jaar geleden hebben we een uh, blok gedaan met testen met een ventgat. En daar van echt dramatische volume. Ja, dus, daar zijn we dus mee gestopt. Ja, dus u denkt echt dat het nu, dat die Amerikanen zo slecht presteren, aan die pakken ligt? Nou ja, dan niet, uh, het, het helpt ze in ieder geval niet om een goede gevoel te krijgen om beter te worden. En schaatsen dus, wij, uh, en schaatsen wij omdat we goede pakken hebben? Nee, nee, nee. Nee, Nee, de schaatsen zijn echt goed hoor. Ja, precies. Dat ligt niet aan de pakken, zegt u. Nee, dat, dat helpt alleen maar. Oké. Okay. Bert van der Tuk, ontwikkelaar van de Nederlandse schaatspak. Hartelijk dank. Hé, hey, dankjewel. Zeg het maar. Vandaag met Esther Voet, directeur van het CIDI, het Centrum voor Informatie Israël. Welke stelling verdedig jij vandaag? Ik verdedig de stelling dat ik vind dat de ministerie van Buitenlandse Zaken ten opzichte van Vitens geen verstoppertje moet spelen. Ja. We hebben het over het zoveelste hoofdstuk in de affaire Vitens. Volgens Buitenlandse Zaken heeft het waterbedrijf excuus aangeboden voor het verwijt dat het onder druk de samenwerking met een Israëlische partner heeft stopgezet. Maar Vitens ontkent dat. Vat ik het zo goed samen? Uh, nou, de minister, uh, dat, dat klopt. En Vietens uh, is ook heel duidelijk geweest in zijn verklaring die ik hier heb liggen. Um, het ministerie heeft ons daarop volgend, zeggen ze in hun verklaring aan de aandeelhouders... uitgebreid gewezen op het ontmoedigingsbeleid. Na dit gesprek was en is het voor helder dat ze zich dus gingen terugtrekken. Ook nog een keer omdat minister Ploemen een belangrijke afspraak daar uh, afzegde in Israël. Want dit gebeurt natuurlijk allemaal in Israël en op de Westbank. Want daar gaat het allemaal over. Ja. Uh, en ik zat gisteren bij het debat met minister uh, Timmermans. En... Die ontkent dat de druk is uitgeoefend, hè? Ja, de, dat kwam uit de... Of nou, hij, Waar het om, vooral om gaat, de minister zei gisteren dat Fietens excuus had aangeboden voor deze verklaring. En bij uh, Joël Voordewind, die begreep dat ook helemaal ja, maar dit niet. De van de hem. Niet, ja. Precies, Die had de vraag gesteld. Die had zoiets van, ja, dat komt voor mij uit de lucht vallen. En Fietens ontkent ook dat er excuus is gemaakt. En daarbij komt, ik heb hier zwart op wit ook, van PGGM, dat is een ander bedrijf. Pensioenfonds? precies dat uh, zich teruggetrokken heeft uit vijf isrezen banken. Die hebben het ook erover dat er wel degelijk uh, intensief contact is geweest met het ministerie maar dat is van het Buitenlandse dan druk Zaken, de oefenen, toch? Ja, dat klopt, maar uh, de, ik denk dat de, uh, de verklaring van Fietens op zich... Uh, daar is geen woord Spaans aan. Dus uh, sowieso dat hele beleid rond, rond uh, die, die, die boycott of niet uh, boycott... Ontmoedigingsbeleid, uh, ontmoedigingsbeleid. Het, zelf. het is allemaal niet duidelijk. En het CIDI heeft ook een verzoek ingediend... in het kader van de wet openbaar bestuur. U, gaat, willen... u gaat wobben. Ik ga wobben. Ja, wat wilt u precies uh, weten? Wij willen weten hoe precies die besluitvorming van dat staande beleid tot stand is gekomen. Maar dat is al en... van jaren geleden. Hè? Dat, dat is al... zeggen ze. Ja. Dat zeggen ze, maar dat wordt dan nu geëffectueerd. Um, trouwens, wij zijn niet de enige die het niet snappen. hoor. Want ook het CDA heeft, uh, heb ik begrepen... een brief nu aan het kabinet gestuurd met een aantal vragen... waar ze toch graag een keer een antwoord op willen hebben. Het is uh, allemaal... Het, het is wazig, het is niet duidelijk. Het is... Nou, Timmermans zegt het is helemaal niet wazig. Het is, helemaal, het is heel duidelijk. Ja, hij werd Als zelfs... je ons vraagt uh, of je daar moet investeren in de bezette gebieden... zeggen wij nee, moet je niet doen. We verbieden je niks, wij raden dat is, Dat is één ding. Het gaat ons om het feit of in hoeverre je zaken kunt doen met Israëlische bedrijven... die ook banden hebben in de Westbank. Hmm. Want zoals die banken, die zijn wettelijk verplicht... om ook een filiaaltje te openen in de Westbank. Dus dat die banken kunnen daar niks aan doen? Die kunnen ik daar niets aan doen, dat zijn systeembanken. Het is weer een heel uh, technisch verhaal, zal ik verder niet over op ingaan. Dank je wel. Maar het, het, is, het, het, is, het is nog steeds niet duidelijk wat er precies gaande is. Ik zou graag bijvoorbeeld willen weten, als een Nederlands bedrijf... 50 uh, supermarkten mogen bouwen in Israël... waarvan drie op de Westbank... moet zo'n bedrijf dan zeggen... sorry, daar beginnen we niet aan. Hm, mogen ze zelf weten, want het kabinet verbiedt niks. Hè? Begrijp ik, maar in het kader van het ontmoedigingsbeleid... Ja, ja. Waar, waar, waar zijn dan de grenzen en wat is dan het advies? Ja, niemand begrijpt het echt. Vertrouwt u Timmermans niet op dit punt? Zo klinkt het een beetje. Nou, ik, ik denk dat hij... Uh, dat hij met een moeilijke materie te maken heeft... en um, dat hij... Uh, uh, zelf ook uh, eigenlijk het zo vrij mogelijk wil laten... maar dan had dit niet zo geëffectueerd moeten worden... en had buitenlandse zaken ook niet zo actief zich met deze bedrijven moeten dus bezighouden. er moet iets tussen zijn gekomen, zegt u? Dat denk ik. Ja, goed. U gaat wobben, dat gaat vast een paar maanden duren. Uh, de WOP ligt er al een tijdje. Oké, okay, nou, dan kan het snel gaan. Straks spreek ik met misdaadsverslaggever Gellof Leijstra... over de dood van oud-minister Els Borst.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 Is drie minuten over half zeven. Damesfinaal Renate Evers. Enkele tientallen rechercheurs doen onderzoek naar de dood van oud-minister Els Borst. De politie onderzoekt onder meer wie er in de buurt van de woning in Beeldhoven hebben gebeld en ook worden beelden van bewakingscamera's in de omgeving bestudeerd. De politie hoopt op getuigen die iets verdachts hebben gezien. De Spaanse grenspolitie heeft met rubberkogels geschoten op een groep immigranten die probeerden vanuit Marokko naar Spaans grondgebied te komen. De groep van vermoedelijk 400 immigranten probeerde de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika zwemmen te bereiken. Iedere maand proberen honderden migranten uit heel Afrika om via Ceuta Europa binnen te komen. De vrouw die gisteren in een bus in Almere werd neergeschoten, werd per ongeluk geraakt, zegt de politie. De 39-jarige verdachte had ruzie met een andere man in de bus. Die ruzie liep uit de hand en de man schoot per ongeluk de vrouw in de rug. Zij raakte ernstig gewond. En waterschappen in Flevoland en Overijssel... gedogen niet langer loslopende honden op de dijken. Er komen extra controles en er worden wel mogelijk bekeuringen uitgedeeld. De dieren zouden de dijken verzwakken door kuilen in het gras te graven. En dat is zover het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Ja, er trekken nu nog een paar buien over het land. Er zou zelfs nog wat onweer bij kunnen zitten. Maar de loop van de avond wordt het droog. Vannacht is het droog met opklaring. Het kan wat nevelig worden. Temperaturen liggen zo tussen de plus 1 en de plus 4 graden. Het kan wel zijn dat je morgenochtend je auto ruit toch even moet krabben, want ondanks dat de luchttemperatuur net niet onder nul komt, kan zo'n ruit net aan wel bevriezen. Dan morgen beginnen we met zonnige perioden. Het is ook droog, maar dat blijft het niet. Bewolking neemt toe van het zuiden uit en in de loop van de middag en avond breidt van het zuiden uit. Er regent zich uit over het land. Het wordt 7 graden. Wind neemt langzaam toe uit het zuidoosten. Waait het matig tot krachtig. Windkracht 4 tot 6 en in de avond in het kustgebied al hard windkracht 7. Opmaat voor de zaterdag, want dan kan het langs de kust weer gaan stormen Windkracht 9 uit het 9 Zuiden tot zuidwesten, vooral in het noordwestelijk kustgebied, met daar windstoten van meer dan 100 km per uur. Misschien wel in de buurt van de 120 km per uur. Een onstuimige dag, wel met wat zon, een paar buien en het is ook erg zacht, 10 tot 13 graden. Zondag minder onstuimig, verder weinig verandering. De De avondspits is voorbij en die stelde sowieso niet al te veel voor. Er zijn nog twee files die er wel uitspringen. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar staat tussen Hoevelaken en Nijkerk nog drie kilometer na een ongeluk, maar de rijbaan is wel weer open. En op de N325, Nijmegen richting Knopend Velperbroek. Daar staat tussen Husse en Knopend Velperbroek vier kilometer. Olympisch overzicht. Robert Meder. Uh, Robert, hoeveel medailles speelde jij gisteren? Uh, twee. Hoeveel werden het er? Twee. En gisteren ook al, hè? De ja. dag, het gaat al dagen goed. Ja, ik heb het vandaag ook goed. Ja, want morgen hebben we de nul, precies. <laughs> Goed, ben gepraat. Uh, even terug naar vandaag de duizend meter. De Chinese Hong Zhang die maakte een, mooi, een mooie duizend meter, 1,14,02. Die tijd was onaantastbaar. Niemand kwam eraan. Irene Wüst kwam nog het dichtst bij, op ruim zestiende. Maar ze was natuurlijk met haar zilver ontzettend blij. Ja, dat was voor mij een uitstekende duizend meter en, uh, ik heb mijn laaglandbaan nog nooit uh, 1,14 gereden. Dus uh, ja, het was wel eentje waarbij ik uh, voor een deel boven mezelf uitsteeg en het was gewoon uh, een hele goede rit. En ja, je moet gewoon heel veel diep respect hebben voor uh, Hongzang... die uh, zo enorm hard rijdt. 1-14-0 is gewoon uh, bizar. En dat was gewoon een hele uh, strakke rit. Dus uh, best of de rest, maar heel, uh, heel erg tevreden en heel erg blij. Wus, dus Silver, best of de rest, zoals ze zelf zegt. Ook Margot Boer verliet het ijs met een goed gevoel... maar in eerste instantie leek ze helemaal niet blij met haar tweede brons. Uh, jawel, ik ben nog niet helemaal... Uh, het komt nog niet helemaal door. Dat is het meer. Ik ben super blij Ik heb uh, keihard gereden ik kon ook echt niet harder... En, uh, het was gewoon voor mij super verrassend dat die andere meiden er niet onder gingen. En uh, ja, je bent net klaar aan het uithuigen en ineens voor je derde. Ja. ja, het begint nu wel rustig aan, maar op het podium net ook wel weer bijzonder. Ja, ik ben er wel echt super blij mee. Er waren nog twee Nederlandse deelnemers aan die duizend meter. Lotte van Beek werd vijfde, maar het leens eraan zesde. De titelverdediger Nesbit, die speelde geen rol van betekenis. De Canadezen eindigde slechts als negende. Die pakken, hè. Succes was er vandaag ook voor de shorttrackers. Sinky Knecht plaatste zich op de 1000 meter voor de kwartfinale. En de mannenploeg bereikte de eindstrijd van de aflossing. Daar was wel wat geluk voor nodig, van twee concurrenten... Zuid-Korea en de Verenigde Staten die reden elkaar van de sokken. Freek van der Wart zat er, ach, zat er kort achter en die zag het allemaal gebeuren. Ja, ik zat, was hem aan het opzetten om hem snelheid te maken en in te gaan halen. En uh, ik wou het niet op dat rechte end doen, maar het rechte en daarna...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 Ja, na de finale dus. Vrij eenvoudig. Volgende week vrijdag is die finale. De vrouwen waren minder gelukkig bij het short track. Jaren van Kerkhoff werd op de 500 meter uitgeschakeld in de kwartfinale. En Jorita Mos in de halve finale. Dan was er nog een uh, enorme toestand bij het uh, kunstrijden vanmiddag. Want uh, de thuisfavoriet, Yevgeny Plushenko... die moest zich plotseling terugtrekken terwijl hij aan het inrijden was... ging naar de jury en zegt... ik heb te veel last van mijn rug, heel Rusland, in die peral. Dit is de dag. Met Tees van den Brink... En onze gast is uh, misdaadverslaggever Gerlof Leistra... over de dood van oud-minister Els Borst. Advocaat Oscar Hammerstein, die wil dit jaar naar Afrika... om daar iets te betekenen voor aids-patiënten. praat zo met hem. En aan tafel commentator Esther Voet. Twitter mee met de hashtag DIDD. Ah, oud minister Els Borst is waarschijnlijk om het leven gekomen... door een misdrijf. Die informatie bracht de politie vandaag naar buiten. Ik ga erover praten met uh, misdaadverslaggever Gerlof Leistra... van Elsevier. Gerlof, beeldhoven klinkt als een nette... Stad, dorp, wat zal het zijn? Hoe waarschijnlijk is een misdrijf daar? Nou ja, het, het is een vermogende omgeving. En dat zag je ook wel in het huis van mevrouw Borst en van de huis aan die laan. Ja, mensen die daar wonen zijn natuurlijk meer prooi voor inbraken en roofovervallen... dan als je in een uh, fletje ergens woont en niet zoveel geld hebt. Ja, wat hebben we daar cijfers over? Over de inbraken in de buurt? Daar gaan wat verschillende verhalen over. Ja, er gaan inderdaad verschillende verhalen. Wat ik begreep uh, is dat er dit jaar acht pogingen of uh, uh, echt uitgevoerde inbraken uh, zijn gepleegd. Uh, in de directe omgeving van de woning van mevrouw Borst. Oké, okay, dat is best veel. Dat is, dat is veel. Het jaar is nog jong. Ja. Ja. En is het, gebeurt het vaak dat als inbrekers betrapt worden... dat ze dan echt zo voor ze uithalen dat mensen daaraan overlijden? Nee, kijk, de meeste inbrekers die kijken wel goed uit... voordat ze naar binnen gaan, of er iemand thuis is... Hè, dat, of de lichten aan zijn, of ze, of ze mensen in de woning zien. Dus die uh, lopen geen enkel risico. Uh, je hebt wel helaas een, een categorie gewelddadige uh, overvallers... Die, uh, die het goed voorbereiden en uh, als die betrapt worden... Uh, geweld gebruiken. Ja, dat komt voor. De zaak lijkt op een zaak die onlangs in Zwolle speelde. De vrouw opende rond zeven uur haar woning. Toen ze dat deed, kwam de inbreker juist naar buiten. Hij duwde haar hardhandig op de grond. Gisteren in de loop van de dag uh, verslechterde haar situatie al. Gisteravond is zij uh, helaas overleden. Ja, is dit een vergelijkbare situatie, denk je? Nou ja, het zou kunnen. Wat we weten is dat uh, mevrouw Borst... in uh, haar garage gevonden is, in een plas bloed... Um, met letsel dat wijst op een uh, gewelddadige dood. Uh, ja, dan, dan uh, zijn er natuurlijk verschillende scenario's mogelijk. Ik sprak uh, uh, vanmiddag ook met Willem Woeldersen... Uh, oud-recherchechef Amsterdam, nu baas in Utrecht van de, van de politie mm. zeer ervaren rechercheman die zegt... ja, we houden alle scenario's open. Maar houd toch ook wel vooral rekening met een uh, scenario... waarbij uh, bijvoorbeeld een inbreker is overlopen... zoals dat in het jargon heet, of overvallers... Ja, haar euh, hebben, hebben om het leven hebben gebracht. Ja, een inbreker overlopen. Dat betekent dat ze betrapt zijn tijdens Precies. een inbraak. Dat is wat die mevrouw in, in Zwolle is overkomen. Hè. Ja. Die jongen die rende naar buiten, gaf haar een duw. Zij liep daar ernstig hersenletsel bij op en is in het ziekenhuis een dag later overleden. Ja. En dat is dan waarschijnlijk juridisch gesproken doodslag. Als, nou, dat als dat hoeft niet. Wordt, ja, he? ja, Het kan ja. ook uh, uh, diefstal met dodelijke afloop. Uh, het kan zijn gekwalificeerde doodslag. Uh, dan is uh, de doodslag bedoeld om het uh, misdrijf te verhullen, de inbraak. Oscar Hammerstein zit bij jou uh, ja. in, de, in de studio, die weet er natuurlijk alles van. Maar, maar dat hoeft niet automatisch uh, doodslag of moord te zijn. Ik weet het niet. Die, uh, daarvoor moet je meer weten. Het lijkt niet op moord in ieder geval, nee. gelukkig. Want, maar, wat uh, wijst erop dat het geen moord is? Ja, als iemand in de garage gevonden wordt... het, het ziet, er, het ziet er, uit de beperkte informatie die je uit de media krijgt... lijkt het er inderdaad op dat het een inbreker is geweest die is gevlucht. Of iemand die... Uh kans heeft gegrepen om een uh, keurige, lieve, oude dame te beroven. Ja, ja. Politieke moord kunnen we eigenlijk uitsluiten? Ja, dat, dat ligt niet voor de hand. Nee. Zij was weliswaar nog zeer actief binnen D66. Maar niet meer als minister actief. He. Als het tien jaar geleden, of, of hoe lang zij geleden ook minister was... Uh, was gebeurd, dan had je misschien een relatie met, met uh, euthanasie... of abortusdossiers kunnen leggen. Dat is nu allemaal niet aan de orde, lijkt mij. Maar Willem Wolders, he, zoals gezegd... Uh, een van de meest ervaren ja. rechercheurs. Ja, niet de recherchechef. Hij is nu de baas van uh, de politie eenheid Utrecht, okay. maar was ja. uh, recherchechef in Amsterdam. Een van de meest ervaren rechercheurs in, in Nederland. Die houdt met opzet wel alle scenario's open, maar ja, zoals Hammerstein ook zegt en wat je, wat je ook wel uit. De, de manier waarop het uh, tot ons is gekomen kunt afleiden... het is, ze is in de garage gevonden. Um, het kan natuurlijk zijn bijvoorbeeld mensen die het op de auto hadden voorzien... Hè, carjacking noem je dat, dan willen ze de sleutels van de auto hebben. Het kan zijn dat ze via de garage dachten in de woning te komen... of mevrouw Borst uh, de huissleutels afhandig wilde maken. Ja. Dat wordt natuurlijk allemaal nu onderzocht. Dat soort scenario's. De, de politie is vrij terughoudend in de informatie die ze geven. Is dat gebruikelijk bij uh, bekende Nederlanders? Nou, niet alleen bij bekende Nederlanders. Dat is bij alle uh, onderzoeken naar een uh, misdrijf gebruikelijk. Uh, ze moeten natuurlijk voorkomen dat uh, daderinformatie uh, via de media uh, naar buiten komt... Uh, en, en dan kunnen verdachten hun, hun verhaal erop aanpassen... of die weten waar de politie naar, naar uitkijkt. Uh, bijvoorbeeld het letsel. Ik, ik weet ook wel iets meer over het letsel via een, een bron. Uh, maar als je zou zeggen... Uh, wat, kan, wat kan je daarover zeggen? Nee, daar kan ik niks over zeggen. Oh. Dat, zei ik, okay. dat vroeg ik ook aan Willem Wolders. Kan ik daar iets over zeggen van wat ik weet? En toen zei hij ook, uh, ja dat is... Mocht het kloppen, informatie, Dus uh, liever niet. Nee, want dat, dat kan het onderzoek storen. Ja, dat, dat, dat moet je ten alle tijden voorkomen. Maar de politie weet veel meer. Hè. De, er wordt nu gezegd dat ze zoeken naar het gat tussen zaterdagmiddag... toen zij uh, vertrok van het D66-congres in de beurs van Berlaag in Amsterdam... en het tijdstip van maandagavond, toen ze gevonden is. Yeah. Maar ja, je weet natuurlijk bijvoorbeeld, de maaginhoud kun je kijken. Heeft ze recent gegeten? Je kunt de, de lichaamstemperatuur, uh, het indrogen van het bloed. Hè, ze lag in een plas bloed, uh, Heeft ze de krant uh, maandag nog? Ik neem aan dat zij uh, uh, wel een krantenlezer was. Nou, dan kun je kijken, is die krant uit de bus gehaald? Ja, maar zondag uh, is ze al niet op komende dagen bij een concert... waar ze wel verwacht werd, hè? Nou ja, dat zijn aanwijzingen. Daar kan je natuurlijk een andere reden voor hebben. Misschien voelden ze zich niet goed. maar dat, dus ja. dat zijn allemaal aanwijzingen waardoor je het, uh, de tijdsbalk wat nauwkeuriger kunt invullen. Je kunt ook kijken, hoe, uh, hè, hoe was ze gekleed? Was het uh, bed beslapen? Uh, heeft ze nog op haar computer zitten werken? Heeft ze uh, haar telefoon nog gebruikt? Uh, dat ja. weet de politie natuurlijk allemaal. Maar die gaan niet uh, die informatie meer naar buiten met ons brengen. Nee, nee, nee, nog niet. Wat is een gebruikelijke tijd voordat we wat meer te horen krijgen? Is daar iets over te zeggen? Hoe lang denk je dat het duurt voordat we zeker weten dat het een misdrijf is? Ja, zeker. Dat weten ze nog niet. Ja, gezien de, de, de woordvoering zowel van politie als op mijn ministerie... mag je er wel van uitgaan dat het een misdrijf is. Ook het, het letsel, hè, waar ik daarnet over had. Het, het zou me verbazen als het straks geen, letsel, geen, geen misdrijf is. Maar op een gegeven moment, als het onderzoek niks meer oplevert... dan wil de politie natuurlijk meer informatie. En dan wordt er mondjesmaat informatie naar buiten gebracht... in de hoop dat dat tips oplevert. Dankjewel. Graag gedaan. Nieuws uit Italië. Daar heeft premier Letta bekendgemaakt... dat hij morgen aftreedt. En dat terwijl hij nog met tien maanden aan de macht is. NOS-correspondent Rob Soutberg in Rome. Waarom maakt Letta dit nu bekend? Ja, ik kan zeggen een dok stoot in de rug door een man uit zijn eigen partij. De nieuwe voorzitter Renzi. Die zei vanmiddag Letta, bedankt. Ik neem het stokje van je over. Althans dat ik daarvoor het mandaat krijg van de, van de Italiaanse president. En dat was het einde van Letta. Hij heeft geen steun meer binnen zijn eigen partij. Dus ja, hij kan gewoon niet meer verder nu. Wat betekent dit voor Italië? Is het politieke chaos? Nou, dit betekent in ieder geval een moment weer van uh, hoop turbulentie hier. Uh, geschikte partners zoeken. Kijk, ook al wordt Renzi aangewezen als de nieuwe formateur. Hè, men wil het liefst dat er verder geregeerd wordt. Want er moet eerst nog hier besloten worden over een nieuwe kieswet. Dat speelt ook nog voordat uh, men weer verder kan gaan uh, uh, regeren. Dus eerst Renzi moet gaan besturen, maar met wie dan? En met wie moet die coalitie gaan sluiten? Nou, het laat zich al raden, een hoop Italiaanse toestanden hier de komende weken. Want er zullen allemaal geschikte partners weer gevonden moeten worden. Maar is de regering nou ook echt gevallen? Of kan de premier aftreden en opgevolgd worden door een andere premier en meteen doorgaan? Nee, hij zal er eerst voor, daarvoor een opdracht moeten krijgen. En die opdracht die zal echt nadrukkelijk van Nap Napolitano moeten komen. Maar goed, we weten ook dat Renzi al is langs geweest eerder deze week bij uh, de president. Daar okay. is Letten ook langs geweest. Ik denk dat het hele scenario al klaar zit. Goed, hij is natuurlijk wel de leider ook van de grootste partij. Premier legt het stokje nu neer, wordt dus nu aan de president. En hij zal vrijwel zeker, het moet heel raar lopen als dat niet gebeurt, nu, dus die jongen, 39 jaar oud burgemeester van Florence, heigerige, springerige hond... en uh, dolgraag, dolgraag uh, om te gaan besturen. Hij uh, gaat aan de slag om die nieuwe regering te vormen. Dankjewel, Rob Soutberg. Ik heb de tijd. Dat is de titel van de autobiografie van advocaat Oscar Hammerstein. U bent de afgelopen 20 jaar met uh, twee grote nieuwsfeiten in het uh, nieuws gekomen. Laten we daar even naar luisteren. Tegen een Amsterdamse advocaat die ervan wordt beschuldigd... drugsgeld te hebben witgewassen. Door de verdachte advocaat Oscar H. Is een gevangenisstraf geëist van zes maanden... plus een half jaar voorwaardelijk. Rechtbank 8, het te lastig legde, niet wettig en overtuigd bewezen. Uitspraak is dus vrijspraak. vrijspraak. Pim Fortuyn uh, in de nazihoek is gedreven, de, de intelligentie van Hitler en de charme van Himmler. Als ik word vermoord, dan moet je de, in ieder geval onderzoeken of de schuldigen gestraft kunnen worden. Ja, en vertegenwoordigt u eigenlijk ook de lijst Pim Fortuyn? Ja, die hebben dat direct naar het overlijden van Fortuyn uh, ook uitdrukkelijk gevraagd. Ja, een rechtszaak tegen u in 1994, verdacht van het witwassen van drugsgeld, vrijgesproken. En twee is de aanklacht samen met Gerard Spong tegen politici over het haatzaaien... met betrekking tot de, de moord op Pim Fortuyn. Ik wil eigenlijk beginnen met de toekomst. U ja. heeft gezegd dat u... Dat is uh, altijd een goed begin. Ja, toch? Ja. Dat u naar Botswana wilt. Ja, dat, dat, dat, dat, dat heb ik me ergens laten ontvallen. Want daar ben ik de afgelopen tijd mee bezig geweest. Ook... In de voorbereiding van het uitkomen van mijn boek heb ik met mensen gesproken. En dan heb ik gezegd, nou dat, over de toekomst, dat zou ik nog graag willen doen. Ik heb, ik heb ontzettend geboft, want ik heb die HIV-epidemie uh, overleefd. Dankzij Op. hele goede zorg hier in Nederland. En Op uw 34 e hoorde u dat u HIV had, hè? Ja, dat en is... De, de dokter uh, zei toen, u wordt wel 35, maar geen, geen 40. Ja. En u bent inmiddels 60. Nou, dat is nog precies een week. Excuus, ben de... u bent inmiddels 59. <laughs> ja, en en 59 en 51 weken. En ik wilde eigenlijk ook wat terug doen. En ik dacht dat het een goed idee zou zijn... als, ik, als je zo'n boek uitbrengt en het, uh, het, het, het even wat op... om dat zelf te gaan besteden in een land als Botswana Botswana is qua aids-epidemie vergelijkbaar met Zuid-Afrika... maar een veel veiliger land. In Zuid-Afrika moet je naar Johannesburg of naar Pretoria... en dan kun je als blanke eigenlijk... Uh, niet, niet nee. overleven, dat moet je niet doen. Maar, terug... maar Botswana is heel goed. Terugdoen, waarvoor? Nou, voor de ontzettend goede behandeling... die ik hier in Nederland heb gehad. Die is begonnen, daar vertel ik... dat, dat geeft we een aanknopingspunt voor vandaag. Want mevrouw Borst is de minister van Volksgezondheid geweest... die mij zelfs in een persoonlijke brief heeft geschreven... ondanks dat de medicijnen in Nederland niet zijn geregistreerd... mag u ze importeren. Die brief okay. heb ik bewaard. Daar schrijf ik ook over in het boek. Ze eindigde toen met een, uh, een, een zin die ik niet helemaal begreep. Veel succes met uw ziekte, maar uh, dat heb ik, heb ik er geloof ik wel van gemaakt. <lacht> en, een succes bedoelt u? Uh, nou ja, ik denk dat ze bedoeld heeft, ik hoop dat het goed afloopt. En, uh, dat is gelukt. Die, die wens is haar vervuld. Ja. U zegt, ik wil iets terugdoen voor alle goede hulp die ik heb gekregen? Ja, maar uh, niet om een uh, schoon geweten te krijgen... dan wil ik ook echt iets kunnen doen. En, uh, het klinkt een beetje als een, een, een bedevaart... Uh, ja, misschien is het ook wel een beetje een vaart. Maar ik heb een paar vrienden gevonden die met me mee willen. Uh, Sven Danner, de arts die mij behandelt, die wil ook mee. Dat het ziekenhuis, de VU en het AMC zijn al betrokken... bij de behandeling van aid-patiënten in dat deel van de wereld. En uh, we willen gaan kijken of we iets aan het management... van zo'n kliniek kunnen doen. Dat nee. geld wat ze van Bill Gates hebben gekregen, dat is bijna op. Die, ik geloof dat ze 120 miljoen hadden gehad. Zo. En uh, uh, we gaan kijken of we er iets kunnen doen. Ja, en dan gaat u gewoon niet om uw geweten te stillen... maar echt om iets te doen, de handen nou, uit te mouwen. Is ook, dat, dat is ook wat men daar zegt. Ze Ik vind het reuze leuk dat je dat idee hebt... maar wat, wat kun je voor ons doen? Ja. Uh, maar desnoods ga ik een half jaar in de keuken staan. Dat, u bent dat... fysiek fit genoeg om daar een half jaar te staan. Ja, gelukkig ben ik, ben ik zeker fit genoeg om dat aan te kunnen, ja. ja. U zegt, ik heb er een succes van gemaakt van die ziekte. Wat is het geheim daarvoor? Uh, ja... Een, een, een geheim, ik koop het boek misschien, dat, dat, dat iemand het geheim erin kan lezen. Het, de wijze les die ik van mijn moeder heb geleerd, dat was... Uh, je moet altijd blijven leven alsof je een heel leven voor je hebt. En ik ben dus altijd aan het werk gebleven. Ik ben niet uh, een patiënt geworden, maar ben in het leven blijven staan en verder gegaan. Esther? Ja, ik kan me nog herinneren dat u, volgens mij was het destijds bij Paul en Witteman of zo... Uh, aankondigde dat u dacht dat u zou blijven leven. En ik had toen een vriendin die ook HIV positief was. En ik dacht, echt die man, die is in de war. Die is in de war. Ja, in war. <laughs> dat, dat. En, uh, dus, maar ik begrijp dat de medicatie nog steeds heel erg duur is, hè? dat daar ook een groot probleem ligt. Nou ja, nou ja, de medicatie is duur. Uh, in Nederland wordt de medicatie helemaal vergoed. Dat was bij mij in het begin niet. Toen moest ik het zelf betalen. De, de eerste anderhalf jaar in 1994 en 1995. Ja, maar voor Afrikaanse begrippen? Afrikaanse begrippen. Veel, veel van die medicatie wordt nu geloof ik in India gemaakt. En de eerste HIV-medicijnen zijn nu uh, uh, vrij. Dus daar hoef je niet meer aan de uitvinder te betalen. Uh, en die zijn een stuk goedkoper. Een groot probleem in Afrika is overigens dat... Uh, mensen dikwijls van hun medicatie worden beroofd, omdat andere mensen die gaan in een hoekje gaan zitten oproken en als drugs gebruiken. Dat okay, is, zo. Dat is een, als drugs? Als ja. drugs, ja. ja. Kennelijk kan dat. We kennen u, en daar schrijft u ook over in uw boek, als een goede vriend van Pim Fortuyn en bestuurder bij de LPF. Heeft u daar nog contacten mee? Nou, Matt Herber was bij mijn boekpresentatie en ik heb, ik heb nog wat contacten, maar de, de, de LPF is helemaal uit elkaar gevallen. Dat is nog niet ontgaan. <laughs> In persoonlijk opzicht zijn er nog contacten? Nou, ik, heb, ik, heb, ik denk wel met warme herinneringen terug eigenlijk aan die tijd, omdat de periode nadat het kabinet Balkende was gevallen, Balkende 1, uh, heeft de LPF nog een tijd lang deel uitgemaakt van de, van de regering, van de dimension, dimensionaire regering. En ik was toen voorzitter en woonde die, uh, uh, laat zeggen die dat, dat, dat bewindsliedenoverleg bij. En dat ging toen eigenlijk wel goed. Dus ik heb, daar, ik heb er veel vrienden aan overgehouden. En heel veel mensen in de praktijk die ik daarna heb gevoerd... die waren ook aanhanger van de LPF, okay. grappig genoemd. Dus ja. Het heeft van... me geen windeieren Nee, gelegd. dat heeft u goed gedaan. Volkert van de G komt binnenkort uh, vrij, vermoedelijk. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, uh, daarvan heb ik altijd gezegd. Ik heb, ik heb nooit begrepen waarom hij geen levenslange gevangenisstraf heeft gekregen. En ik heb ook nooit begrepen waarom er ooit is gezegd... het was geen politieke moord. Want het was een politieke moord en hij had levenslang moeten krijgen. Maar uh, ik heb ook geleerd om je uh, bij een uitspraak van een rechter neer te leggen. Dat en en ook vervoegd vrij wat u betreft? Ja, ik zou er, ondanks dat ik een, uh, natuurlijk een gruwelijke hekel aan hem heb... zou ik ervoor, zou ik ervoor strijden dat hij uh, een regeling krijgt zoals iedereen die in Nederland krijgt. Niet dat gewoon ik, die 18 jaar helemaal uitzitten? Nee, in Nederland, uh, de straf wordt je gegeven. Rekening houdend met het feit dat je op twee derde vrijkomt. Dan moet je niet gaan zitten sleutelen. Ook niet in een zaak als Volk, die van Volkert van der Grijven. Maar als nu blijkt dat er nog heel veel oproept... moet je dan niet zeggen dat die straf gewoon niet deugde? Uh, dat heeft geen zin, want we hebben het opleggen van een straf hebben overgelaten aan een rechter. En uh, de rechter heeft gesproken, dan moet je erbij neerleggen. Anders woon je niet in een prettige samenleving. Oké, okay, dus gewoon als ieder ander behandelen in dit geval. Zoals ieder ander behandelen en zo snel mogelijk vergeten zou ik zeggen. De dag van Jillert. Elke dag de tops en de flops van schaatscoach Lidl Jilert Anema. Jillet, goede avond. Goedemorgen deze avond. Wat was top vandaag? Nou, top. Mijn top is het eten in de food court op dit moment. Is heel goed geregeld en uh, dat wou ik toch bij gebrek aan een gouden medaille vandaag even aanhalen. <laughs> Alhoewel ook de ritten. de ritten van de dames vooral van het podium waren wel heel erg goed. Maar wij zitten in de food court. Daar heb je dus uh, allemaal uh, uh, lopende budgetten van verschillende landen. Ja. Uh, stukken negen wel. En wij zitten dan in de halalzone. Die hebben we uitgekozen omdat we denken dat een bom daar... de kans erop wel het kleinste is. <laughs> ja. vandaag hebben we, hebben we echt halal gegeten. Het was, uh, was heerlijk. Gisteren nog versmokkeld met half om half vaak. Maar vandaag echt halal en het was uitstekend. Okay. Prima eten. En de flop van vandaag? Ja, dat vlog van vandaag vind ik toch de gesprekken die er gaan over de Amerikaanse pakken. Ja, die zijn slecht. Ik dat vind... hebben we hebben net gehoord van de Nederlandse pakkenbouwer. Dat zijn slechte pakken vermoedelijk. Ja, en ik snap wel dat hij dat zegt, uh, omdat uh, hij natuurlijk ook reclame wil maken voor zijn eigen pakken. Ja, die gaan. Maar als maar... Ja, maar als je kijkt, dan is schaatsen, dat is toch het gevoel. En op dit moment, omdat die spakkend ter discussie staan... is juist hetzelfde gedraal van Amerikaanse schaatsen gewoon beneden pijl. Nou ja. En dat is volgens mij hetgeen wat hen uh, zo slecht doet rijden. Want De je ziet gewoon dat ze slecht schaatsen. Ja, oké. Okay. Ja. Duidelijk. Jelit Anema, hartelijk dank A en tot morgen. Prima, tot morgen en dag. Ik zeg ook hartelijk dank tegen Oscar Hammerstein, Gelf Lijstra... Esther Voet, Wim Kranendonk en uh, Jelit Anema. Dus straks in Kunststofzanger Wouter Hamel. Dit is 13 februari 2014, dit is de dag van Diederik. De KNVB wil dat de WK-finale van 2018 in Sochi wordt gespeeld. VvB voorzitter Michael van Praag maakt Oranje op die manier een goede kans om zowel eerste tweede als derde te worden op het WK voetbal in Rusland. Als Schotland zich in september via een referendum onafhankelijk verklaart, moet het op zoek naar een nieuwe munteenheid. Dat zegt de Britse minister van financiën. Als belangrijkste opties worden de Schotse drachme en de Shetland penny genoemd. De Rabobank meldt dat de woningmarkt zich dit jaar zal stabiliseren. De woningmarkt is op dit moment het meest instabiel in Groningen, waar vannacht opnieuw een aardbeving plaatsvond. Dit was de dag van iedereen goedenavond. De Olympische Winterspelen in Sochi. Bam, daar heeft het startschot geklonken. Representing the oh, Netherlands. 34 gram. Ik heb alles voor mijn doel om Olympisch kampioen te worden, heb ik gelaten. Olympisch kampioen, oh, dat is echt onwaarschijnlijk. Zwem de mankamer. Ik ben nog steeds sprakeloos, dus kan ik ook niet zoveel zeggen. Oh, gewoon Boer is een medaille. Oh, ik en dat is gewoon genoeg. Steem op! Steem op! op. Het groot huis is al oh. een oh. keer oh. schoon! Oh. Oh. Oh.